Dit was het nos Journal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij de Echte Janne. Oh, oh, oh, dus. is oh, oh, oh, van Pound. <laughs> <laughs> hij is Fred Siebeling. <laughs> en hij is Jan heem, Precies. <laughs> Hoppakee. <okay. laughs> ja, verdikken me. Deel oh. teken op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echt Janne. Ik ga straks gaan bellen met 0800-121 van wat de geluidt. In de stelling van vanavond is alle renners in de tours in dit jaar brand. Goeien. Maar nu eerst, hij was uh, vroeger rechter en heeft nu vast een mening over het uh, justitieel apparaat in dit land. We praten nog even verder met Jeroen Record, Pervda, Tweede Kamerlid. Jeroen, uh, ex-rechter, mag ja. ik dat zo zeggen? Dat klopt. En de ja. rechterlijke macht uh, staat al jaren, en is al jaren uh, heel veel kritiek op. Um, hoe zie jij het eigenlijk op dit moment? Uh, gaat het goed met het justitieel uh, apparaat? Met de rechters gaat het op zichzelf goed. goed. Terecht dat er kritiek op is. He. Ze zaten heel erg in een ivoren toren. mocht ja. er niks van zeggen. Nou, nee. dat is helemaal, nee. Een soort onzichtbare macht die af en toe ja. naar beneden komt in een toog en zegt... Hé, hey. ja. dat. Dat is jarenlang zo geweest. Ja. En het is goed dat er goed kritisch naar gekeken wordt, hm. terecht. Uh, maar uh, ook als je goed kritisch kijkt, dan zie je dat 98, misschien nog wel meer gewoon perfect gaat. Dan wordt ook iedere keer onderzocht. Mensen zijn tevreden, zijn tevreden. dus deskundigheid moet bejegend worden. Alleen die enkele zaak, daar moeten we wel heel goed op letten. Dus ik vind goed dat er, dat er de spotlight erop staat. Aan de andere kant wil ik zeggen, de taak van de rechter is nu juist recht te doen zonder afgeleid te worden de publieke opinie. Te, een collega heeft het wel eens gezegd, de oud-collega. Waarom taak... eigenlijk? Waarom? Met, je, met moet ook, dat... je moet ook durven mishagen. Hè? Niet alleen maar behagen, maar ja, mishagen. Ja. Als je vindt dat het recht wordt toegepast zoals het moet worden toegepast... en ook al is dat dwars tegen de publieke opinie... dan moet je dat doen. Je bent een baggerrechter als je dan denkt... ik, ik doe dit volgens niet omdat ik dan... Uh, uh, vervelende berichtjes in mijn timeline Maar krijg, wie controleert de rechters dan? Want is dat een clubje gezellige mensen die onderling afspreken... van zo en zo en zo? Of, want rechters zijn op zich onafhankelijk gelukkig in ja. Nederland... van de, de politiek en wat dan ook. Wie controleert de rechters dan om... Hogere rechters. Hogere rechters. Kijk, uiteindelijk hebben we, hebben we je hebt het eerste aanleg... Ho hoge beroep bij het Hof, uh, Cassatie bij de Hoge Raad. En dan kan je ook nog eens naar... Europees Hof voor de rechten van de Mens. Maar jij kent alle kritiek, hè natuurlijk. De, de afgelopen jaren stormen hun kritiek. Uh, over te, te lage straffen, uh, uh, Jochies die opgepakt worden, uh, die ja, mensen molesteren zeggen. en binnen de dag. Weer, er wordt veel geprobeerd, snelrechten, dat soort dingen, maar het, het staat nog steeds wel onder druk. Want het, het, het lijkt de onrechtvaardigheid. Begrijp je onrechtvaardigheidsgevoelens van mensen? Dat te denken, hoe kan dat nou? Ja, natuurlijk. Bij ik bij bijvoorbeeld moordschaken of dat iemand vrijkomt na het... voorarrest en zo. Ja, nee, maar dat snap ik allemaal. Overigens zijn heel veel beelden blijven heel lang hangen. Mm -hmm. Dat verhaal van je bent de volgende dag weer vrij, dat is eigenlijk al een achterhaald verhaal. Of het verhaal van mijn vormfoutje sta je morgen op straat. Ook echt een verhaal van tien jaar terug. Dat is, dat is veranderd. Daar gaan we als politiek ook over. Hè. We hebben een aantal straffen verhoogd. We hebben het praktischer gemaakt om mensen wat langer vast te, uh, te houden. Daar zijn we voortdurend mee bezig. De rechter die moet het recht toepassen. En dat moet hij neutraal doen. En, ja, je eigenlijk zijn ja. dus jullie er mee bezig tot op het punt dat de rechter zegt... Uh, dankjewel, maar we bepalen nog steeds wel zelf wat we willen gaan doen. En we hoeven niet voor jullie minimumstraffen of maximumstraf... wat dan ook voorgeschreven te krijgen. Want daar zijn wij voor. Op het moment dat in de wet staat dat je minimum maximum en straffen, maximumstraf... maximumstraf hebben we overigens al heel lang, maar minimumstraffen hebben... dan hebben ze zich daar aan te houden. Ik ben overigens een fel tegenstander van minimum straffen... maar de rechter moet zich wel aan de wet houden. Ja, precies. Maar, is het, is het, maar hoe denk je dat het, dat het publiek debat zo fel is geworden... dat de politiek toch vindt dat ze zich daar steeds meer rekenschap van moet geven? Dat, dat, dat Een jaar of tien jaar geleden was dat niet aan de orde dat, dat je dit soort discussies had. Uh, is er uh, een specifieke reden voor waarom uh, nou, dat zo in het in de public eye is komen te staan. Je. Niet alleen dat geldt dat voor rechters. Dat geldt voor alle zeg maar zeggen, Iedereen. Eh, vroeger had wat wat, wat je notabelen zeg maar zeggen. Dat was, al, wat die deden, was altijd goed. Nou, dat is gelukkig al lang niet meer zo. Uh, autoriteit is niet meer vanzelf. Je, je hebt een functie, dan heb je autoriteit. Nee, dat mensen kijken heel kritisch of je die functie wel goed uitoefent. Hm. Dat vind ik op zichzelf goed. Aan de andere kant vind ik wel, we hebben het in Nederland zo afgesproken... dat de rechter uiteindelijk laatste woord heeft. Wat je steeds meer ziet is dat mensen dat laatste woord niet accepteren. Dat vind ik wel een probleem. Want ja, erger, iemand moet de scheidsrechter zijn. Als je voortdurend scheidsrechter onderuit knuppelt... dan wordt het helemaal een rotzootje op het veld. Dus er zit wel een grens aan. Je moet heel kritisch zijn, maar uiteindelijk... als gewoon de Hoge Raad heeft gezegd, zo is het, dan is het zo. Nu is Pught. het mooi geweest, precies. Ja. <siento> Duidelijk. <krant> nou, interessant wel, want uh, quand, uh, de, uh, de, de, de er is... Ja, <wrinkles> ja, je zei het net zelf, Ivoren Toren... dat is de uitstraling nog steeds van rechters. Ja. Um, en... Vind jij dat dat echt, echt fundamenteel veranderd is? Nou, er is niet zo heel veel fundamenteel veranderd bij de, de rechters zelf. Die doen nog steeds hun werk en dat doen ze nog steeds goed. Uh, er is wat veranderd bij het publiek. Ja, want je zei net, de publieke opinie. Dat zijn wij onder andere, Jan en ik. Af en toe dan uh, hakken en zagen we het weer een beetje aan die het toren. Uh, maar is dat nou echt zo? Want je bent zelf als rechter toch ook uh, een gebruiker van de publieke opinie? Je ziet er, en hoort toch ook wel wat er speelt in het land of hoe de... Sentimenten. Jij zegt, rechters moeten zich daar weinig van aantrekken eigenlijk, van de publieke opinie. In individuele zaken moeten ze recht doen. Uh, en wat je ziet is dat de rechters een beetje erachteraan lopen. Waar het gaat is een beetje conservatief, bolwerk, maar, ze, maar ze volgen de publieke opinie wel. Nederland is, uh, als je dan ook weer de laatste tien jaar vergelijkt, steeds strenger gaan straffen, voor maar eens wat te noemen. Het punt is alleen, het zal voor een aantal mensen nooit streng genoeg zijn. Je ja, had het er net over met Kroatië in het vorige uur. Dat je krijgt ook te maken met allerlei andere mensen uit andere culturen. Zijn de rechters al daar voldoende van doordrongen? Als het een conservatief clubje is. Dat de grenzen open zijn. Ja. Dus dat je mensen met een hele andere waarden en normen ook binnen krijgt. Ja, nee, morgen... nee, maar, maar dat wil. Als je gaat een dagje meelopen met de politierechter in Amsterdam. en dan zie je echt wel dat de grenzen open zijn. Okay. Uh, dat dus dus, vraag me dat wel de... ja, eens af. Ja, ah, nee, dus Daar zijn, zijn ze voldoende van doordrongen. Dat is de andere kant van de zaak natuurlijk, die, die, die eeuwige werkdruk. Is dat, is dat nog te doen? In jouw optiek? Nou, dat is een steeds groter probleem. Niet alleen bij rechters, maar ook officieren van justitie. Maar dat is natuurlijk ook een financieel probleem. Dan ah, ja? ja, moet bezuinigd worden. Is dus het is bijna niet dan. te digitaliseren, hè, blijkbaar ook. Hè, nee, dat is te digitaliseren helemaal. totaal even. Dat is om nee, is... oh, de huilen, is dat eigenlijk. Werkt ja. dat, dat, dat, dat, dat justitiële softwaresysteem nou wel of niet? Nee, ja, dat werkt voor geen nee, werkt voor Waarom geen zegt de justitie dan dat het uitstekend werkt... <laughs> en dat 35% van ja, alle zaken... Wat moeten ze dan? Ze zeggen, nee, het werkt echt voor geen... Ja, nee, dat zou wel eens. Het, het, het is een kutsysteem. Ja, oké, dat zou leuk zijn als ze het waren. Ja, nee, er is heel veel geïnvesteerd ja. om alle zaken eronder. Nou, een, een deel van de zaken die valt dan onder dat automatiseringssysteem van het automatiseringssysteem... van het openbaar ministerie en niet eens van de rechters. En wat ik in de praktijk hoor, uh, als ik op bezoek ga... is dat die rechters zeggen, nou, de officier moet heel vaak... Uh, eventjes bij ons in het papieren dossier komen kijken... want het systeem ligt weer plat. Dus het is echt, uh, dat rare, is echt een rommel. Je, je hebt het bij het USV met ouderwetse dossiers... in plaats van de computer. Je hebt het bij de rechterlijke macht. Wat is dat toch? Want het zou eigenlijk allemaal heel makkelijk te controleren... moeten zijn met één druk op de knop. Nou, het is op zichzelf natuurlijk wel lastig. omdat uh, ik bedoel, je, kan, je kan het digitaliseren, ja. maar het is, niet, het, het is niet een kwestie van inscannen. Je bent klaar. Want Een op ambt eet opgemaakt proces verbaal, heet dat dan. Hè? Er zou al een agent ervoor teken. Ja. heeft ja. stevige bewijskracht. Dus je moet zeker weten wat het dat die agent ervoor getekend heeft. Dat is digitaal al lastiger. Hetzelfde geldt voor, voor beslissingen van officieren en rechters. Uh, je moet goed weten wat het originele stuk is. Dan moet je automatisering opzetten. Dus we, dus we nou, blijven bij de rechter die grote pakken papieren zien. Waarvan je denkt dat nou, nee, staat er in nee, God allemaal we in. Dan moet ze zo snel mogelijk digitaliseren. Wat ah, okay. nu gebeurt, hè, is dat de politie gedigitaliseerd digitalis is voor een deel. Hmm. Uh, Openbaar ministerie, maar het sluit niet op elkaar aan. Dus dan gaat de politie hun digitale uh, dossiers uitprinten. Dan gaat dat naar het OM. En dan scannen ze het daar weer in. In hun eigen systeem en dan hebben ze het weer digitaal. Driedubbel werk. Het is van God geklaagd, vind ik dat. Ja. Ja, ja. Maar dat zijn toch dingetjes waarvan je denkt van. Het nou, zou wel heel stom zijn, maar dat moet toch anders kunnen. Zonder van het geld? Ja, ik weet dat ik een hele grote open deur intrap, maar waarom gaat het dan altijd zo? Verschillende systemen heb ik begrepen. Jawel, maar, maar dit... Doel... Maar hier is nog één minister, maar iets te noemen, boven. De, de, de, in dit geval van justitie, die zegt... nou ja, we hebben een OM en er hebben een politieapparaat. Het is handig, zitten elkaar is verlengden. Misschien ja. is het slim om daar één en dezelfde automatisering nee, op los te ja. laten. Maar dat, is, dat was ook helemaal de bedoeling. En dat is zo valigant misgelopen. Het punt is dat iedereen diezelfde uh, vragen wil stelt... en dezelfde ambitie wil heeft. De vraag is alleen, waarom gaat het voortdurend mis... als de overheid ICT... Het project ja, goed, in ja, de markt zetten. We zet. hebben er dus nu al een paar gehad. En, ja. uh, en, en, en is er al een begin van een antwoord op die vraag? Eh... Uh. Ik ken in ieder geval het begin van het antwoord niet. We hebben dat als Kamer ons ook afgevraagd. En er is op dit moment een commissie bezig van de Kamer... die precies deze vraag onderzoekt. Maar die heeft nog niet met een conclusie gekomen. Dit klinkt als Asterix in de, in de Romeinse bibliotheek. Ja. Dit. Ja, maar je, maar je zou toch moeten onderzoeken. Je, je, kan, je kan een mening hebben. Ja. Maar een mening gebaseerd op niks. Daar heb we nee. niks aan. Zullen we het over het dubbele paspoort hebben? Waarom niet? Nou, ik weet het niet, Jan. Goed. Uh, uh, Jeroen, groot voorst voorstander van dubbele paspoort. Iedereen moet kunnen doen... Uh, of minstens uh, twee paspoorten kunnen hebben. Twee nationaliteiten. En mag ik, doe, ik eerst, doe ik een simpel iets uitleggen uh. nu? Twee paspoorten, dat moet echt kunnen. Ja, dat moet zeker kunnen. Ja, ik ben er niet groot voorstander van. Hè. Kijk, uiteindelijk, ik heb gewoon één nou, het paspoort. Het staat vooraan op je pagina, als je jouw naam in klopt op het internet. Er ja? oh, dit... staat er heel veel anders. Ik ben, hoera, want twee paspoorten. dat Echt wel. Ja. Ja. Nee, maar uh, ik... Uh... Ik heb voldoende mensen. Ik heb iemand die ik goed ken, die is getrouwd met een Australiër. Uh, die, moest om, die is in Australië gaan wonen en die, die moest daar om, uh, om aan werk te komen. Australische nationaliteit. Nou kan je zeggen, ik geef je Nederlandse nationaliteit maar op, maar waarom? Ze voelt zich uh, hard in hier een Nederlandse. Laat lekker, ik zie het probleem niet. Hè? Er wordt heel vaak gezegd, als je twee paspoorten hebt, heb je ook een dubbele loyaliteit. Dat is flauwkul. Gaat helemaal niet samen. Weet je dat? In ieder geval, de mensen die ik in mijn omgeving ken, die hebben die dubbele loyaliteit. Oké. Okay. Er is natuurlijk wel een hele discussie geweest bijgeleid door, door meneertje Wilders. Dat, eh, toen met de staatssecretaris. Wat was het? Uh, um... al Bayrak. ja. al Bayrak, ja. ja. Van, ja ben, je nou, uh, ben je nou onder de, de Marokkaanse koning of de uh, Nederlandse koning? Wat, vond, dus wat ja, vond je? Wat vond ja. een beetje, beetje vrij vernederende in de situatie waar ze ja, toen in kwam? Ontzett... Is dat helemaal niet nodig? Nee. Helemaal mee eens. Ja, uh, Blijf aan. Maar had ze dan niet gewoon dat ene paspoort ook gewoon... Het kan blijkbaar praktisch niet. Maar had ze dat gewoon niet moeten, moeten weggooien of even in de fik steken of maar, zo? Maar waarom dan? Ja, loyaliteit. Waarom dan? Weet ik veel. Als je, in het Nederlands, uh, als je dan Nederland vertegenwoordigt, dan ja. die vraag kreeg ja, En je dan... bent ook gewoon een Nederlander. Dus ik, ik zie echt werkelijk het, nou, ik, zie, ik zie, het probleem niet. Nou, Nee, ik ook niet ja, het is zo, maar... natuurlijk op een gegeven ja. moment symbool geworden voor een, voor, een soort, voor, een, voor een bepaalde categorie mensen. Trouw en loyaliteit krijgen. of zoiets. Ja, ja de de de de en straks, wat, de, wat nu dan actueel is, je gaat straks met je twee met je paspoorten naar je Je komt straks terug op Schiphol. Wat moeten we ermee? En dan is een, een opvatting: is van nou ja, sorry, je hebt uh, gestreden in voor een vreemde mogelijkheid. We pakken je paspoort af. Dan heb je er nog eentje over. En dat is niet van Nederland. Dus uh, voedsel ermee. Dat is wel lekker trouwens. Boeven. Ja, ja, ja, het, het is nogal naïef om, om te denken dat je mover ver bent. Hè? Want als je gewoon je familie, je, je broertjes, je, je, je vrienden... dan ga je hier natuurlijk gewoon nee, dat is jochie, illegaal. Zo'n jochie koos het voor om een serie te gaan strijden. Ja, ja, ik ja. niet. Nee, nee, maar ik vind het wel een probleem waar we stevig moeten aanpakken. Maar ik vind het alleen naïef om te denken... als iemand zijn paspoort afpakt, dat hij ook in Nederland verdwenen is. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar jij bent gelijk in. Dat is een ander en, probleem. Uh, maar dat klopt, dat staat al sinds jaren dag, uh, uh, is, uh, is de wet zo. Dat als je bij, voor een vreemde mogelijkheid strijdt... dat je de Nederlandse nationaliteit kan verliezen. Uh, dus dat is niks nieuws. Ik denk alleen... Vind je uh, niet dat het gewoon kan verliezen, dat het moet verliezen worden? Ja, weet je... Die meeste jongens die, die in Syrië strijden... ik zijn het. domme nee, maar Ik ben het er niet mee eens, maar het zijn wel Nederlandse jongens. Hè. Hier gewoon opgevoed, tweede, derde generatie. Ja, nou en, je had het uh, net over, over uitvoeren. Af en toe, de hoogste rechter moet uiteindelijk kunnen zeggen... niet zeuren, zo is het. Uh. Vind je dat ook niet met die jongetjes die daar gaan strijden... vanwege een ideologie of dat ze zeggen... Ach, gezellig met z'n allen. Dan, dan, hebben ze toch, dan hebben ze toch een punt bereikt dat ze alles ook verloren hebben. Dat kan toch. Je ja, hoeft toch niet iedereen uit te pemperen en te, en te bewaken? En te het, be het gaat niet om pemperen. Als, als je me gevolgd hebt je hebt goed gedaan... dan zie je dat ik allerlei maatregelen heb voorgesteld om dit aan te pakken. Nee, dat wel. Ik zeg alleen, het paspoort afpakken lost in de praktijk geen donder op En bovendien ontkent het een beetje dat het gewoon ook Nederlandse jongens zijn. Wat moet je met die Nederlandse jongens doen als ze dan terugkomen en zeggen... ja, nou, we hebben een fantastische tijd gehad, ik ga hier nog een stukje verder. Wat ja. dat kan gebeuren, want die jongens hebben een ideologie. Ja. Dat is ook waar de IVD voor heeft gewaarschuwd. Waarom ons dreigingsniveau, zoals dat heet, dan ook is verhoogd. Uh, een deel van de jongens die terugkomt die zo strak geradicaliseerd... dat het gevaar is. Dat ze in Nederland ook... Uh, waarom zou je uh, ze dan toelaten? Toch... Nee, maar dat moet je dus niet doen. Je moet ze bij een leuren vergrijpen. Alleen op het moment dat je zegt, ik heb het opgelost... want ik heb een paspoort afgepakt, dan ben je, ben je echt gek Henkie. Want dan zitten ze nog in Nederland en dan heb je als overheid... er niet eens meer zicht op. Dan zitten ze gewoon eens in een foetje. Mm -hmm. uh, ja. Met een gevaarlijke mm -hmm. denkbeeld. Duidelijk. Uh, Duidelijk verhaal. Jeroen, de, de, de, de tijd, ja, het is verschrikkelijk. De tijd zit erop. We moeten verder. Het is jammer, want er was nog veel te bespreken. Maar ja, hartstikke bedankt en In België je je denken ze er anders over. maar dat even even. <laughs> Sommige de, mensen in Nederland. Ontzettend he? graag gelijk <laughs> hebben jij ook, hè we, we, we, we moeten verder met het, ja. met het volgende onderwerp. Dank je wel voor je komst en je voor mee. je verhelderende inzichten. Ben je ooit weer rechter geworden? Ik heb geen idee, maar het is een prachtig beroep. Dus uh, waarom niet? Nou ja, soms, nou, peilingen zijn allemaal getreurd, Maar stel dat, dan ben je, dan ben je gewoon werkloos over een tijdje. Ja, dan vinden we weer wat handig. Okay. Of niet? Ik, nou, ik, uh, dus. ik uh, hou van werk. Nou, Oké, okay, als, okay, als je oud bent en je valt, dan ga je vlug een stuk. Dus, dus dag de Stichting Vitaliteit en Veiligheid voor senioren... moeten we de oudjes zachtjes leren vallen. Dan blijven ze langer heel. En dat is handig, want we worden lekker oud. We bellen met mevrouw Botter uit NSGD, En die heeft namelijk de cursus Valtechnieken met Succes Voltooid. En een ontzettend goede nacht, mevrouw Botter. U hebt leren vallen, hebben we begrepen, is het niet? Ja. Nou, vertelt u eens even, waar was dat voor dan? Ja, waarvoor? Om eens wat bezig te zijn. Oh, ik dacht dat er altijd heel veel activiteiten waren, overal voor over wat oudere mensen, mevrouw Botter. Ja. En u dacht, kom, ik doe een valcursus. Ja. Want valt u anders vaak? Nou, nee, toch niet? Oh, gelukkig maar, want het is wel een beetje gevaarlijk als je wat ouder bent, horen wij, ja, dat je je botten... Ja, daar weet ik alles van. Ja, echt waar? u Was het gebroken al? Nee, gelukkig niet. Oh, gelukkig. Ik er wel een paar keer overgevallen, maar de laatste jaren gelukkig niet. Oh, gelukkig. Want, uh, je, je wordt er echt een beetje, nou ja, uh, bewust, ga je met al die dingen om. Ja, je moet wel, hè, want je moet, als, het, als het misloopt, loopt het ook goed mis natuurlijk. Ja, natuurlijk, en uh, daar moet je toch niet aan denken. Nee, zeker niet. Hoe oud bent u, mevrouw Botten? Ja, dat ga je al. Dat is al een hele leeftijd. En, en, en als ik zo onbeleefd mag zijn, woont u nog helemaal zelfstandig? Ik woon zelfstandig, ja. En, en kan u nog fietsen en zo en dat soort dingen? Hoe zegt u? Dat u nog kunt fietsen? Fietsen? Ja. Nee, nee daar ben ik mee gestapt. Oké. Okay. Er al door zorgen ongelukken gebeuren. Ja, ja, precies. Ik kon uh, aanrijden en uh, je kunt zien als ik gegaan. En ik had een, een dochter in huis die gehandicapt is. Ja, oh ja. En, uh, Nee. Ja, en dan kon ik dat toch echt niet meer permitteren. Heeft nee. u wel een leuke scootermobiel? Want die, die kun je wel graag draaien. Nee, maar ik wou, wou ik ook liever niet. Oh, dat wil, want u wil wel in beweging blijven? Ik wou liever blijven lopen. Ja, ja. dat begrijp ik. Nee, Maar zeker als u nog de verantwoordelijkheid van een dochter hebt. Dat snap ja. ik hoor. Zeg maar, u heeft dus nu geleerd hoe je, als je dan toch valt, hoe je moet vallen. zonder dat het zeer doet. Of dat er iets stuk gaat. Hè? Oh, dat heb ik echt zo nog niet geleerd. Maar het was ook maar een paar keer eigenlijk. En er is nog een keer afgevallen en zoiets. Dus daar weet ik nog echt niet helemaal waarom. van. dus u heeft eigenlijk kennis gemaakt tot nu toe met mensen. Ja, zeker. Nou, wel gezellig. Maar, maar u hebt wel een diploma gekregen, toch? Ja. Oh. En heeft u ook judo geleerd, een beetje? Dat u mensen die inbreken eruit kunt smijten? Wat bedoelt u? Dat waren toch judo-leraren die, die, die u ging helpen? Of, of, die mensen waar ik mee ging lopen? Ja, dat, ja, ik dacht dat dat mensen waren die, die, die technieken hè, om te vallen, ja, dat, dat, dat het van judo was. Ik vond het geweldig. Nou, ja, mooi. vond het geweldig. Ja, ik heb er ook echt veel. Uh, nou, ik heb het echt altijd gezellig gevonden. En, uh, Leuk. Ja. En, en, en, en gooien ze u dan links neer of, of rechts neer, mevrouw nee, Botter? Mevrouw Botter is niet gevallen. Nee, mevrouw mevrouw niet gevallen, nee maar mevrouw gewoon mevrouw dat, je dat, dat je die techniek geliet. maar daar was ik echt nog niet aan toe hoor. Oh, nee. Maar en wanneer kunt u dat wel gaan doen? Nou, dat weet ik niet. Maar is, die cursus is nou voorlopig, eerst afgelopen. Oh, ja. want het is zomer natuurlijk. Naja. Ja. Ja. Nee, maar ik vind het wel goed hoe dat mensen dat doen. Vindt u niet? Dat wat u heeft gelijk. Het is best wel gevaarlijk als je wat ouder bent. Ik heb, uh, nou ja, ik, ik kom we gaan weer een, een meneer kwam en Die wou eens bij de ouderen kijken. Of ja. ze het leefden en dergelijke, daar oh. ging het om. Ja. En toen zegt hij: Zo'n uh, zo, zo sport heeft u daar nog niks. Uh, want ik kan niet zo goed lopen, maar ik heb last nee. van atroze. Ja. Oh, ja, ja, waar, en, uh, ja. En hij zegt: Nou, misschien is die valtechniek wat voor u. Ja. Dus ja dat weet ik wel, ik ken het helemaal niet. Dus toen, uh, nou ja, ik zeg: Kan dat wel eens proberen ze een bekijken? Nou, ik vind het wel leuk, superleuk dat ze bij u in Enschede daar zoveel leuke dingen voor mensen doen. Ja. En, en bent, u de oud, bent u de oudste leerling, mevrouw Botter? Hoe zegt u? Bent u de oudste leerling? Ja, hebben ze gezegd, maar ja. <laughs> ik weet het niet hoor. Nou, maar ik vind het wel behoorlijk oud hoor, 89. Ik vind het ja. maar wat dapper van u. En wat is nou de volgende cursus die u wilt gaan doen? Nou, ik wou uh, proberen om met uh, uh, uh, Tai Chi Tai Chi! Tai Chi! Kijk, ja. oh, dat, nou, dat is heel oud Chinees, dat is een bewegingstechniek. Dat ja, klopt. en dat is, uh, dat is ook niet zo vermoeiend, nee, En dat nee. is uh, ook wel een beetje gemakkelijker. Nee, dat doen miljoenen oudere Chinezen ja. die doen dat. En ja. daar hebben ze baat bij hoor, mevrouw Botter. Zeker, dat ja. is een heel ja. goed voor u. Uw... Dat wil ik dan nog, uh, nog wel. Dan komende tijd als dat de mogelijkheid voor is gaan doen. Nou, dat, dat, dat lijkt ons hartstikke. Mogen we u dan weer bellen als u daarmee klaar bent om te kijken hoe het bevallen is? Ja, dat kan. Dat vind ik super lief, mevrouw Botter. Ja. Nou, dank u wel dat u ons uh, even heeft ja. bijgepraat over, uh, nou, over de valtechniek en de tai chi. En we wensen u een hele goede nacht. Fijn, dank u wel. Dank u wel. wel succes, Daag. Daag. dag. Dag, mevrouw Botten. Dag. Echte Janne. Lieve die mevrouw Botter. Schat is het. Uh, voor Martin is er geen vakantie. Waarom kijken die mooie meisjes altijd zo vreselijk boos?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 Ja, ben je klokkenluider? Klap je uit de school. En vaak met informatie die de school dan graag onder de pet had gehouden. Met klokkenluiders lopen het dan ook vaak slecht af. Reden genoeg voor Ronald Van Raak van de SP om te pleiten voor een klokkenluidershuis. Het Haags geluid. Hele goede nacht, Ronald Van Raak van de SP. Ja, goede nacht. nou. Gefeliciteerd met de brede steun in het parlement. Niemand ja, binnen. Dat is leuk. Ja, maar is nou niemand binnen al die partijen bang dat er in eigen geleden ook iemand te vuilen was buiten gaat hangen? Uh, nou ja, als er een heel van problemen is moeilijk worden opgelost. Ik heb meer het idee dat er bij veel ministeries aan de top, wat mensen wat cruezelig zijn. Maar ah. uh, gelukkig is het parlement de baas in Nederland. Nou, vertel eens even, welke ministeries dan? Nou, ik ken wel een aantal klokkenluiderszaken. Er wordt altijd gesproken over bedrijven, uh, dat bedrijven het uh, vervelend zouden vinden dat er een uh, huis komt voor klokkenluiders, dat klokkenluiders gaat beschermen, onderzoek gaat doen. Maar ik ken toevallig echt uh, wat meer zaken die, die vooral te maken hebben met gemeentes, maar vooral met ministeries. Oh, dan gaan de ambtenaren. Kijk, want ja, dat, is, dat moeten mensen even weten. Ambtenaren hoeven nooit gekozen te worden. Dus die bouwen een eigen koninkrijkjes. Dus is dat het? Nou, ik heb een aantal klokkenluiderszaken waar ik kennis heb... Ja. die ik nu niet als, als parlementariër kan gebruiken... omdat de kop van de klokkenluider er dan afgaat. Dus ik denk dat het in de toekomst heel belangrijk is... om klokkenluiders te stemmen en om een onderzoek te doen. Mm -hmm. En er dus ook voor te zorgen dat informatie niet in de dooppot kan verdwijnen. Wat zegt u nou eigenlijk? Zou u daarover beginnen... dan zou dat zo schadelijk zijn voor klokkenluiders... dat u eigenlijk uw mond houdt over misstanden waarvan u weet hebt? Juist. Uh, nu is het zo dat ik als volksvertegenwoordiger, als parlementariër... ik ben er om problemen op te lossen. Ja, te controleren. Soms hebben, ja. Wij, soms hebben wij kennis van problemen, maar kunnen we eigenlijk niks doen... ...omdat klokkenluiders heel erg bang zijn om in problemen te komen. Nee, en, zolang de... en zolang er niemand praat, is het niet waar. Nou ja, precies. En dat is ook een van de redenen waarom ik heel blij ben... ...dat de Tweede Kamer het initiatief heeft genomen om een huis voor klokkenluiders te maken. Omdat ik ook echt vind dat dit een verantwoordelijkheid is voor het parlement... Nou, u zegt me ook nogal wat. Zeg. Nou, ja, Sorry, ik zit er nog even een beetje stil van te wezen. Ik denk, we gaan rustig pletsen over het klokkenluidershuis. En dat je er de sleutel van moet hebben. Maar u zegt eigenlijk, nou, dit is, dit is nog zelfs binnen mijn eigen, onze eigen regering, binnen onze eigen ministeries, het allergrootste belang dat er heel snel dingen aan de kaart gesteld worden. Ja, zeker. Ze, ook voor te zorgen dat ministers op de hoogte zijn. Er, is gewoon, er zijn gewoon op ministeries, zijn er doofpotten. En ik weet niet of er heel veel zijn. En ik weet ook niet hoe groot ze zijn. Maar ik weet wel dat ze er zijn. Maar Ronald, ik weet het uit, uit, uit, uit... Nou, ik heb het wel eens een beetje meegemaakt. Het kost heel veel natuurlijk. Dus Het is ongelooflijk duur om ministeries... en mensen die, die daar hun eigen uh, uh, pijl trekken... om die ook te ontslaan. Die klokkenluiders die, die gaan ook ontzettend veel geld kosten... om dat soort uh, foute ambtenaren weg te krijgen, denk ik. Of niet? Nou, ik denk dat klokkenluiders vooral heel veel geld gaan opleveren. Oh. Ik weet of jullie nog de, de bouwfraude kennen. Ja, nog. Ja. Ja. Nou ja, dat heeft de samenleving... ...honderden miljoenen, misschien wel meer gekost. Hmm. Als we dit soort problemen kunnen voorkomen, ja, dan levert dat gewoon ontzettend veel geld op. Maar wie gaat wie dan onderzoeken? Want je hebt die klokkenluiders die zitten in dat huis, dan heb je jullie, de volksvertegenwoordigers... ...dan heb je ministeries met ambtenaren. Wat, wat wordt dat voor een rare klokpartij? Uh, wat, wat heel belangrijk is, is dat als iemand straks blijkt dat hij dat een klokkenluider is... Ja. ...dan kan hij niet worden... Ja. kan niet financiële ondersteuning krijgen... en klok, komt er ja. een onafhankelijk onderzoek. En dat ja, want... is een beetje om, als ik het kan uitleggen... een beetje te vergelijken met wat bijvoorbeeld de onderzoeksraad... Hij doet als er een ramp gebeurt. Okay. Die zet op een rijtje wat er gebeurt en doet aanbevelingen om het te verbeteren. Mm -hmm. En zo gaat straks het Huis voor Klokkenluiders gaat ook misstanden onderzoeken. Precies. En gaat Eigen... trouwens in kaart brengen wat er nou gebeurd is en hoe je het zou kunnen oplossen. Ja, want tot nu toe, wat, wat, wat was er eigenlijk dan tot nu toe mis? Wat zei je ervoor nou dat je in de huidige situatie, ik ben klokkenluider en ik loop gewoon naar de politie of zo? Ik zeg, moet je horen, er is hier iets verschrikkelijks aan de hand uh, bij het ministerie van Justitie. en... Uh, ik ga dat nu aan u vertellen en u moet zorgen dat, dat, dat, dat, dat, dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Dan zou daar toch al een soort van justitiële structuur voor moeten zijn. Ja, die is er niet. Ja, je kan dan als klokkenluider naar de rechter. Maar dan ben je dus een eenling. Ja. Ja. En dan moet je dus een hele lange procedure voeren. Daar moet je maar geld voor hebben. Dat kun je bijna niet winnen van grote ministeries en grote bedrijven. Maar het verliest raak je failliet en je baan kwijt. Als je het wint. Dan krijg je uh, wellicht wat geld, maar dan wordt het maatschappelijke probleem niet opgelost. Nee, dus nee, wat die... ik vooral wil, ja. is ook kijken van wat is er nou aan de hand eigenlijk. Dus u zegt eigenlijk, eh, meld je bij ons, nou, dat, dat, dat, kan dat anoniem bijvoorbeeld? Ik bedoel, op het moment... kan anoniem, ja, uh, <laughs> nou ja het is nee, heel de... belangrijk. De... Alleen voor het onderzoek is het wel handiger om, uh, om, uh, om, uh, om te weten om wie het gaat. Ja, want u, zei dus, dat, u zegt daar de hele tijd van ja, als die klokkenluiders, wij zorgen dat u hun baan niet kwijtraken. Maar dat is natuurlijk een flauwe flauwekul, cool, want op het moment dat ik bij u, bij het klokkenluidershuis naar binnen stap, zeg maar, meneer Van Raak, nou, ik ga nu eens een potje uit de schoolklap hier... U onderzoekt mij dan eerst en kijkt van, nou ja, is dit een bona fide klokkenluider of een ja. ontevreden werknemer? Precies, nou, ja, maar net, stel ja, je ja, nou ja. vast voor dat ik inderdaad een bona fide klokkenluider, du, du moment dat mijn, uh, dat mijn baas of nou minister, minister is ja. of een, of een, of een, een, een, een gewone meneer in het bedrijfsleven, weet dat ik ook maar één voet over uw drempel heb geschreven, dan ben ik natuurlijk mijn baan kwijt, hoe dan ook. Nee, maar op het moment dat jij een erkende klokkenluider bent, ja. kun jij niet worden ontslagen. En Dat is ook heel uniek aan dit, dit huis en de in de wereld. Je kunt dus niet ontslagen worden. Dat is maar onderwinst je, gewoon, je, onderwinst je in de dat is dus een wet. Dus ah, okay. dit, dit, ja. dit wordt niet zomaar een, een lollig initiatief van goedwillende nee, mensen. Dit is een na, wettelijk... Een wet, een wet wordt er gemaakt en die wet gaat jou beschermen. En ja. Dat is heel uniek. Dus gedurende het onderzoek, en dat kan maximaal anderhalf jaar duren... maar ook nog een jaar daarna... Heb je ontslagbescherming? En, en, en okay. als het onderzoek is afgelopen, dan word je ook aan een nieuwe baan geholpen. Okay. En maar dat binnen hetzelfde ministerie. Ik kan me voorstellen dat iedereen daar zo heeft van je bent een lul, want je hebt uh, uit de gal geklapt. Ja, nee, dat kan ook ergens anders. Ik denk, oh. sterker nog, ik denk zelfs al, ook al krijgen klokkenluiders gelijk en wordt een probleem oplost, ja. dan, dan nog kan het in sommige gevallen natuurlijk zo zijn dat het beter is dat iemand ergens anders gaat werken. Ja, en daar wil ik toch eens even iets over vragen. Want eigenlijk, ja. want als we nou eventjes, er is iets mis in een bedrijf, laten we een bedrijf zeggen. De klokkenluider die komt ermee voor de dag. Uiteindelijk zou iedereen dan toch moeten denken, vrouw, dat was niet leuk en, en, en we staan een beetje voor lul... maar het is wel goed dat deze mist dat uit de weg is geruimd. Ja. Dus blijkbaar is dat dus niet zo. Blijkbaar blijft er altijd rancune zitten en, en oud zeer. Ja. En woekert het dus, misschien wel ergens anders, weer gewoon door. Want uiteindelijk is iets aan de kaak gesteld. Nee, mensen kunnen dan niet anders dan dat veranderen... maar het zit ze niet lekker. En dat vind nee. ik dus eng. Ja, en dat heeft er vooral mee te maken dat nu de strijd tussen een klokkenluider en een organisatie... vooral uitgevochten wordt in de, in de rechtbank mm -hmm. of in de media. Ja. Denkt u dus ook dat, dat, dat het, als het nu die wet er straks is dat bedrijven en, en, en ministerie en instellingen... Oh, veel sneller zullen zeggen, nou wij gooien de handdoeken in de ring, we strijken de vlag... want tegen de macht van het Huis voor Klokkenluiders kunnen wij niet op? Nou, sterker nog, ik hoop dus straks dat uh, het, als het huis het onderzoek gaat doen... dan, moet, dan werkt de klokkenluider mee aan het onderzoek. Ja. Dan werkt de organisatie mee aan het onderzoek. U, dan ja. komen de aanbevelingen. En dan kan de organisatie ook zo'n goede kant tonen en zeggen van... ja, nou, er is iets mis. We gaan het oplossen. En op zo'n moment laat een organisatie ook zien dat het kan leren. En als een organisatie dat niet doet... Hm. en het gaat hier echt om hele grote, grote misstanden... ja, dan is het ook aan de Tweede Kamer om in te grijpen. Ja. Maar een organisatie krijgt ook gewoon... Een, een analyse met aanbevelingen. En als ze die aanbevelingen opvolgen, is er niks aan de hand. Okay, Dan hoop ik ook een beetje dat ja. het uit de strijd raakt... en ja. dat mensen gewoon samen problemen gaan oplossen. Vind je dat het hele parlement unie niet met jou eens moet zijn? Want anders krijg je ook daar natuurlijk weer verschillen in... tussen partijen die het er wel mee eens zijn... en partijen die het er weer niet mee eens zijn. Ja, ik, ik, ik heb het met, uh, we hebben het met de zeven partijen ingediend. Ja. En ik hoop heel erg dat alle partijen hier een handtekening onder kunnen zetten. We hebben nou de eerste discussie gehad... Ja, en ik vond de meeste partijen heel positief... Ja. Een aantal partijen was wat kritisch. Uh, niemand heeft de deur dichtgegooid. En ik hoop oh. echt de komende maanden iedereen erachter te krijgen. Oké. Okay. En uh, is dat een illusie of denk je dat echt voor elkaar te krijgen? Ik heb heel goed geluisterd en ik kan ook een beetje debatten lezen. Uh, en als ik, of ik ben een heel slecht politicus, uh, of, uh, maar ik heb gezien dat het mogelijk is om iedereen erachter te krijgen. Nou, dat, dat zou mooi zijn. Waarom ja. eigenlijk denkt u dat het altijd zo is dat... dat, dat ja, nee, goed, ik stom. Hè. Waarom, waarom, waarom verbergen mensen dingen, maar... Ja, op wat, wat, ik, wat ik net zei, volgens mij ministeries hoeven niet verkozen te worden. Ambtenaren hoeven niet verkozen te worden. Dat is een beetje het probleem, hè? Ja, ja je hebt allerlei uh, uh, belangen. Maar ja. wat je in Nederland ook hebt, is dat we een poldermodel hebben. Dus het poldermodel heeft als voordeel dat mensen uh, met elkaar afspraken maken... en dat er, zoals dat heet, veel bedragvlak is. Uh, dat betekent ook dat als er een probleem is, dat heel veel mensen verantwoordelijk zijn en dus eigenlijk niemand verantwoordelijk is. Ja, ja. En, daardoor, en, en, en daardoor kunnen ook gewoon problemen gaan boekeren. Uh, en kunnen er allerlei mensen zijn die denken van ja, maar ik ga dit niet uh, op mijn bord nemen, ik ga het in een doogpot stoppen. Ja, precies. Dat is allemaal lekker met je probleem. Maar ik ben niet de lul die ervoor gaat vallen. En dan gaat iedereen het van, zijn, van zijn bordje schuiven. En iedereen van zijn bureau schuiven. Ja, en uiteindelijk is het in ieders belang om het er maar niet meer over te hebben. Oh, Ronald, hoe, hoe, hoe, hoe vol kan je huis gaan zitten? Want ik kan me voorstellen, als dit een wet wordt, dan wordt het wel heel druk. Dan moet er binnenkort een bezemkast geopend worden. Uh, ja, ik, ik heb, we, hebben, we hebben flink wat geld gereserveerd. Uh, uh, en uh, dan moeten we de komende vijf jaar gaan kijken uh, hoe dat gaat. We hebben enige ervaring uh, met hoeveel klokkenluiders zich nu melden bij het adviespunt klokkenluiders. Ja. Dat is een tijdelijke voorziening. Uh, en dat zijn, uh, dat zijn veel mensen. Uh, maar we denken dat we nu voldoende geld hebben om, een, uh, om vooruit te kunnen. Opmerkelijk initiatief. Nou, we zijn, we zijn ook zijn. zeer benieuwd nou, wat er in alle doofpotten zit. Ja. Weet je wel zeker dat je wilt weten? Ja. Ja, nee, maar dat is, kijk, ik, waar ik nou een beetje vandaan wil, want nou. dat is ook een beetje de logica van de media. Ik, ik heb de journalisten altijd van harte lief en journalisten hebben een hele goede rol als het gaat om klokkenluiders, om misstanden boven tafel te krijgen. Alleen een nadeel is wel dat een klokkenluider dan onderdeel wordt van een strijd. Een strijd in de media, een strijd voor de rechtbank. En wat ik eigenlijk wil is dat de klokkenluider wordt beschermd. En dat dat huis echt gewoon een feitenonderzoek gaat doen. En niet meteen zegt, die meneer of die mevrouw deugt niet... maar gaat kijken, wat is hier nou aan de hand? Okay. En dan krijgt die meneer of mevrouw ook de kans om zich te herstellen. En uh, dan kunnen we misschien problemen gaan oplossen in dit land... in plaats van Zwarte Pieter. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren. Ja. Ik, en, en wij wachten het af. En ik, ik neem aan dat, dat je ook echt wel een unanieme beslissing wil, neem ik aan. Wat zei je? Ronald? So Sorry? Je wilt toch echt wel een unanieme beslissing, hè? Dat de Tweede Kamer er helemaal achter staat. Ik hoop het. Ik hoop dat niet, het lukt. En wie er niet uh, achter staat, is natuurlijk meteen verdacht, of wel? Ja. Ja. Uh, een aantal fracties is wat kritisch. Uh, een wie zijn dat? Die zijn die verdacht, hè, dan? Uh, ja, precies. Dan gaan we meteen de klant buiten. Ja, precies. <laughs> en we, dus al die partijen... Wie zijn dat? De de, de, de, de VVD? PVV? Nee, er, zijn, er is een aantal partijen die is ook gewoon... Kijk, het gaat ook wel ver, natuurlijk. Er is een onafhankelijke organisatie die echt echt verregaand onderzoek kan doen in, in, in, in, in, in, in bedrijven en organisaties. Ja. Dus mensen moeten er ook misschien een beetje CDA, CDA. Nou, ik uh, lijkt mij dood normaal. Maar Roland Vraak, hartstikke bedankt. Ja. Goed initiatief en uh, dat ze morgen hangen allemaal. Ja, okay. Morgen weer lekker in het land redden. Doei doei. Doei Het Haag's Geluid. Het is even ingewikkeld, maar deze week geen leeuw, maar wel leeuw. in. Nou, het is een man. hele goede nacht. Leo Oldenburger. Ja, goedenavond. avond. Nou, 71 minuut, 3-0 volgens onze laatste gegevens. Vertel eens. Ja, klopt. Hoe heet die cup ook weer Leo? Hoe heet die cup? Hoe heet die cup? De Confederations Cup. Oh ja, oké. En tussen wie gaat het? De finale gaat tussen Brazilië. Ja. En? Spanje. Nou, Spanje weet jij ook, Fred. Uh, de laatste twee uh, EK's en het WK gewonnen door Spanje. Ja, maar het uh, gaat nu ietsje uh, minder goed, hè, Leo? Ja, nee, en, en, en het, uh, het volgende WK wordt gespeeld in Bra Ja, dus, dus is het leuk dat die beide uh, landen in de finale staan. En uh, het staat nu 3-0, twee goals gemaakt door Fred. Oh, ja, maar dat is ook de spits, dus dat op zich is dat niet zo raar. Nee, op zich niet. En de derde? <laughs> door uh, Neymar. Neymar, het nieuwe alleen het grote, ja, de, magische... De Zit ik... je een beetje te genieten, Leo? Want de Fred is al afgehaakt hier, die, die, die, ja, die, die, ik, die, meer... die stapt het allemaal niet meer. Ja, maar het weet Leo. Bij voetballen dan gaat mijn luiken naar beneden. Maar het maakt verder niet uit. Leo, gaat lekker door, jongen. Ja, nee, het ja. is een leuke wedstrijd. Ja. Ja, ja. maar, maar het, is wel, het is wel, helemaal... wel jammer dat het nu uh, uh, een tijdje helemaal gedaan en, uh, en, en, en gespeeld is. Ja, maar wacht, ja. Dit, is, dit, dit is niet zomaar wat dat de Spanjool toch, ja, inderdaad, meervoudig Europees en wereldkampioen dus met 3-0 opgaat tegen wie gaat de goddelijke Canaries volgend jaar stuiten om? Nou, uh, Spanje niet. Nee hè? <laughs> en, wij, en wij ook niet. Nee, dat dacht ik ook niet. Nee, wij doen het ook niet. Dus, dus, dus wat, wat, dan toch weer de Duitser? Uh, nou, ik heb alle, alle hoop gevestigd op de Duitsers, ja. Nou, dat is lekker dan. Ja, nee, want als er één land dat zou kunnen, dan zijn het wel de, de Duitsers. Nee, de, de Brazilianen zijn erg goed en uh, volgend jaar inderdaad gewoon het WK in, in uh, Brazilië. En het is nog nooit gebeurd dat er een WK in Zuid-Amerika uh, gewonnen is door een niet-Zuid-Amerikaans land. Dus ja. dan weet je, het wordt dus of Brazilië of Argentinië, Uruguay. Dus uh, ja, nee. Goed. En Afrikaans land vindt dat er nog in? Leuk? Nee. Maar die kunnen nee toch ja, leuk. Wat? Nee, het is ja. hartstikke leuk dat ze meedoen. En uh, Hoop, of zinloos gedraafd uh, opvangen. Het tot een kwartfinale of halffinale of zo. Maar Ghana. De Nigeria's en yeah. de Ghana's ja. en zo. Of die Ivoorkusten gaan het echt niet redden hoor, volgend jaar. Ze rennen altijd heel hard, weet ik. Maar goed, ik weet niks van voetbal. Nee, maar ze rennen hartstikke hard. En ze kunnen ook hartstikke hard schieten en zo. Leo, je bent vanaf aanstaande seizoen de grote man bij Fox. Vertel nou, wat. Nou, de grote man vind ik ook wel weer nou, overdreven. Nou, gesteld, hoor. wat is het nou met jullie. Wat, wat Hoeveel kom voetbal komt het uit dat eeuwige bescheiden. Je bent toch de grote man bij Fox? Nou, nou n niet de grote man, maar ik, ik mag... Een hele, ik mag, grote, een hele grote, grote man. Ik mag, ik, mag, ik mag wel, wel meelullen op die nieuwe zender. Ja, ja, ja precies. Dat cool. Nou, voor de mensen die het allemaal nog hebben gemist. die meneer Murdoch die heeft dus dat Fox. En Fox is naar Nederland gekomen. Heeft ja. die hele boedel bij Eredivisie Live van jou opgekocht. Op 51 procent. Nou ja, dat is genoeg. Hè? Ja, toch? dat is net ja, genoeg. Precies. Voor een uh, ongetwijfeld gigantisch bedrag. En heeft dus ook nog alle rechten op de eerdivisie seizoen 2013, 2014, inclusief samenvattingen binnengehengeld. Ja, voor ja, de of komende nee? 14 jaar de live rechten binnengehengeld. Wow. Dus 14 jaar zitten we met de bord op schoot naar Fox te kijken. Nou, uh, live uh, is het dus de komende 14 jaar op uh, voor een bedrag van. 1 miljard euro, uh, is, is er dus op Eredivisie Live wat, wat, wat zo dadelijk Fox Sports gaat heten. Mm Hoeveel -hmm. zenders? Ik ben heel benieuwd hoe mensen dat gaan uitspreken. Fox Sports. Fox Sports. Sports. Fox Sports. Maar een beetje Fox langzaam, lukt het wel. Maar als je snel. Ja. Fox Sports. Fox Sports. Fox Sports. Dat is de voetbal, ja. Fox Sports. <laughs> Fox Sports. En, maar de, de, de, de, de samenvattingsrechten, die worden dan weer... Teruggehandeld, hè? Uh, of of uh, gegeven aan de, de, de, de NOS of uh, SBS of RTL. Oh, okay. nou, ja, hoezo? Er is er ook een open kanaal van Fox. Ja, dat gaan ze nu beginnen. Ja, en moet daar die, die samenvatting ook niet op dan? Nou, waarschijnlijk. Nee, dat gaat natuurlijk daar terechtkomen. Ja. Uh, dus dat, dat bord op schoot, dat, uh, dat is nog één jaar bij de NOS. En daarna gaat hij gewoon uh, vanaf uh, het seizoen daarna bij Fox. En dan is het niet meer het bord op schoot. Ik kan me niet voorstellen dat het nee. om zeven uur zijn, die, die, die samenvattingsrechten. Maar die, die gaan we om negen uur of zo, zaterdag, uh, plaatsen. Oh ja, joh. Ja, denk ik. Maar gaat, dat wordt toch dat, dat wordt een verschrikking? Dat is toch altijd een doffe ellende geworden? Als het weggehaald wordt bij Sport in beeld en het bord op schoot, dan gaat het mis met de Nederlander. Ja, nee, de Nederlander ruikt helemaal in paniek. Ja, maar ik denk, ik denk wel inmiddels, ik heb... Uh, uh, Sport 7 meegemaakt, iets van, uh, wat is het, uh, 15 jaar terug of zo. Zo, dat is Laat lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Toen raakte echt helemaal iedereen in de stress, want dan gingen, dan, dan, dan, dan, dan gingen de rechten van, van, ja. van het voetballen gingen over naar Sport 7. Dat kostte dan ongeveer een patatje in de maand. Twee mm. mm. gulden, 25 ja. of zo. Ja, maar ja, dit goed goed gaat nou. om het principe, Leo. Ja, goddelijk het goddelijk recht echt. van de Nederlandse, pak, de Hollandse pot-etende man op het bord ja. op schoot, zondag ja. om 7 uur. Ja, potverdomme. Echt de barricade op. Nou, goed. La, Dus wa, en wat doe jij, wat ga je, wat, want ik wist dat helemaal niet. Wat, ga je, wat ben je nou precies bij Fox nou, Leo? Die grote man. Nou, uh, commentator. Commentator. Commentator. Oké. Okay. Nee, niet... Even serieus, Leo. Vind jij, vind jij het leuk dat die Amerikanen komen? Uh... Maakt, heel, maakt Leo makkelijk gereed uit hè, Leo? Nee, het maakt mij... Nee. In principe inderdaad gewoon geen ene reet uit. Was er, maar, nee, maar, gaat het iets veranderen? Wordt het niet flashier? Wordt het niet Amerikaans? Nee. Het nee, nee. is gewoon hetzelfde als wat we kennen mm. van Eredivisie Live. Gewoon een um, rustig en beschavend stukje voetbal. En uh, Leo Oldenburger die met veel kennis zaken het verhaal vertelt. Ja, want uh, dan kan de Amerikaan wel binnenkomen en zeggen van... Uh, je moet gewoon wat uh, meer, uh, meer uh, enthousiast gaan lopen gillen. Maar dat doe je niet. Maar, dat, dat werkt gewoon niet. Dan, nee. gaat, dan gaat de Nederlandse voetballerkijker zeggen van... Ey, o, houd fuck you, ja, you. Houd fuck you, zeg op, je dan tegen oh. de Amerikanen. Hey Leo, oh. uh, ah. uh, eventjes nog voordat we, we weer een gedachte moeten gaan zeggen. Uh, het is wel traditie dat we eventjes uh, vragen aan de Leo van dienst... Wie wordt er volgend jaar kampioen? Of uh. dit jaar, maar goed, er ja, zijn er terug van vakantie al die jongens. Hè? Dus, uh, maar, maar heb jij al enige indicatie wie jij ziet hm. als de grote kanshebbers... voor het nieuwe seizoen? Ja, go Eagles. Oh, de humor. Krijgen we dat... Nee, ja, weet ik veel, joh. Nee, uh, normaal gesproken. Zeg je bent je toch dan, een deskundige of, of niet? Of PSV of zo. Ja, nee, weet ik niet. Heb je Utrecht? Je volgt toch ja, die transfermarkt nee, ik dus op je voet? Dat kan ook niet worden, maar Golden nou. eagles ook niet. Dus ik, ik kan net zo goed. Uh, nee, ja, weet ik niet. Nou, nou heb je iets te zeggen en, en, over en, dan de. Dan ga, jij, hey, dan ga jij zeggen van wie het wel gaat worden? Nee, dat doen we elk jaar, maar dat is een soort traditie. Maar luister nou. Nee. Uh, de, de, de Maher gaat de PSV, uh, ja, De PSV dat, uh, raakt ook drie smetters kwijt. Ik denk dat dat toch twee hele goede redenen zijn om te zeggen dat de Brabanders het wel gereden dit jaar? Uh, oh, dit is, dit is moeilijk, ja. ja, nee ja. In principe maken de Brabant meer kans Met. dit jaar dan vorig jaar. Want nou. dus nou, jaar zijn ze niet geworden. Ja, hebben ze meer kans. Ophangen. Leo Oldenburg, ik ja, vond het zeer verhelderen. Is het, het zit nog steeds 3-0? Ophangen. Is het nog saai? Is hij de laatste minuut te saaien? Even kijken hoor, het is nu... Trouwens, we hebben een Nederlandse scheidtecht in die finale geluid. Ja. ja, die is nou, heel wel trots. trots. Ja, maar die doet het goed, die hebben een pel ja. geschreven aan die Spanjaarden. Maar die missen de, de sukkels. Het... En, en, en een rode kaart tegen Maar hij, hij doet het goed, Björn, Björn okay. Kuipers. Goed, Björn Kuipers doet het goed. We uh, ja. weten niet wie de kampioen wordt <laughs> ja. volgend jaar. En Brazilië uh, veegt de vloer aan met Spanje. Dankjewel Leo Onderbreger, dan, uh, het was dag, gezellig. Doei. Slaap, lekker, Doei, slaap lekker, lekker. slaap Doei. Echte jammer. Ja, zo simpel is het allemaal nog niet hoor. Uit de kleren gaan voor een naaktkalender. Wij krijgen er maar geen genoeg van. En gelukkig zijn het elke weer vrouwen die de mossel in het geweer brengen voor het goede doel. We gaan naar Katwijk en bellen met initiatief-tomnemer Tom Frissen van de Katwijker-mosselkalender. <laughs> ja, goedenacht. Nou, goedenacht. Tom, vertel eens op, waar kunnen we hem kopen en wat kost hij? Ja, sowieso te bewonderen en te kopen op de webshop van Haringrok.nl. Ja. En ook in Katwijk is hij lokaal te kopen bij de Bonte Kraai. In het centrum. Waar is dat? En in het centrum, bij het Andreasplein. Ja. Jouw café. Ja, ja. En hij jouw is ook café? te koop Is het jouw Wat café? Even? Is het jouw café? Nee, nee, nee, absoluut niet. Hé ah, ja, nou. nee. hey, Tom, ik kom mijn hele leven al in Katwijk. He. Ik sta daar al mijn hele leven op de camping en ik ken Katwijkers een beetje. Ja. En ik heb nog wel eens een Katwijkse mosseltje mogen verschalken. He. Nee, ja. Nee. Uh, want de meisjes lijken in Katwijk allemaal op elkaar. Maar die hamsterbangetjes, hè Tom? Ja, ja, zeker. En, ja, ja. ja. en ze ja, hebben ook allemaal een beetje... Mij, mij, mij ook bekend. Ja ook bekend. Die Katwijkse meisjes een beetje hamsterbangetjes en ook een beetje dezelfde mossel. Heb je nog mossels kunnen selecteren zelf? Nou nee, we hebben ze niet geselecteerd en we hebben ook niet gezocht naar de, naar de, naar de juiste mossel, om het zo maar te noemen. Nee, toch? <laughs> we nou. hebben echt uh, uh, gekeken, nou ja, uh, het, het zou net zo goed die buurvrouw kunnen zijn. Ja, ja, nou, daar heb ik toevallig uh, een spook van een buurvrouw. <laughs> dus dat wil je echt niet. Hé, hey, maar luister nou eens even, Ga even terugspoelen. Hè. Ja. Heb jij die foto's gemaakt, Tom? Nee, nee. Dus je hebt de foto's niet aan. gemaakt en het is ook niet jouw café. Dus wat, wat, hoezo, wat heb jij te maken met ja. die kalender? Nou kijk het is ik ben zelf uh, organisator van uh, wat lokale festivals. Ah. En ik ja goed dat we we zaten op een verjaardag en uh, toen zaten daar dames en die zeiden van goh, ik zou het leuk vinden om op een kalender uh, te prijken. Nou ja, ja, dat was natuurlijk tegen mij uh, uh, goed besteden. Maar jij zegt schatje, doen, dus ik heb ge het, geen probleem, dat regelen ik. Nee, nee, Al ik met heb ton... het absoluut niet. <laughs> ja. En, en, en hoe heb je de meisjes geselecteerd, Omdat Ik zat even in het Katwijk, ben je op de Wurfweezel wandelen? Nee. nee. Nee, nee, nee. Dat betekent, ben je nee. op de boulevard wezen, spotten naar meisjes. Dat doen Katwijkers op zondag, is de ja. grote hobby, wandelen op de, op de boulevard en dan Mossel spotten. Ja, dan kun je dat nog, nog één keer doen? Ben jij op de Wurfweezel wandelen, Tom? Weet je, Weet je we, we, we, we, we. nog het zinnetje? Oh, uh... Nee, ik, ik, heb het, ik heb absoluut niet gespot. Het is eigenlijk op mond, mond op mond reclame gegaan en ik ben oh? zeer verbaasd hoeveel mensen zich is in het Katwijk. Zeg eens in het Katwijk mag ik even van jouw mosselsnuffelen? <laughs> Kom op, Tom, je ja. kunt het. Ja, ja, ja, ik, ik, ik praat niet zo goed Katwijks, als, uh, als de, Ik voel het ook al vet eigenlijk, hoor. De tijd van je, dus ik Nee, want jij, <laughs> ik, ik zag jou achteraan, Tom. en dat is kijk, je hebt de haarsnoten van de plas en van duin en heb je het wel gehad? Uh, maar frisser is. Ben jij import in Katwijks? Nee, ik, nou, ik, ben, ik, ben, geboren getogen katwijk, maar mijn, ja. uh, mijn, moeder is ook een, is er eentje van ja. van Beelen, ook een, een oh, een, een, dat is een, ja, is een katwijkse ja, naam. Absoluut, ja. ook een echt Katwijker. Heb je ze nou, wel vader? gehad? Absoluut niet. Ja, nee. hey, maar, maar, ja, wacht even, Tom, Bedoel ik even een, even dingetje. Ja. Hey, ik lees het, het gerucht dat de foto's eigenlijk veel erotischer waren bedoeld, maar dat de voedselbank, dat is het goede doel, hè, ja. heeft dat dat heeft geweigerd vanwege hun betrekkingen met de kerk. Nee, nee, het is niet echt geweigerd. Maar ze waren wel in eerste instantie, toen ik het initiatief uh, aanprijsde, uh, erg terughoudend. Want, ja, hun Wat grootste... zeiden ze dan? We willen niet te veel mosselen zien? Precies, precies. Ze waren nou. toch wel bang dat dat, dat, dat dat uiteindelijk te veel en te erotisch zou worden uh, voor Katwijk begrippen. Maar dat is, uh, ja, natuurlijk, Het, vind, het, het, het ja. kniertje is voorbij, ja. zeg ik maar zo. Maar ja. Tom, uh, Katwijk, dat is nou, ja, nog steeds gaan de jeugd gaan drie keer per, per dag naar de kerk. En uh, in, in de tussentijd laten ze een mosseltje zien op de, op de Wurf, op de, op de boulevard. <laughs> Het is wel heel wat voor katwijk. Want ja. staan ze er helemaal met, met hoofd en alles op? Uh, ja, die mossels? Absoluut. Ja, absoluut. Met de naam ja. er ook bij. Dat is echt opmerkelijk voor katwijk ja. hoor. Ja, ja. ja. nee, dat, dat, dat ben ik ook met een je eens. En ik heb ook drie keer na moeten denken: van, uh, van nou ja, goed, doe ik daar wel goed aan. Maar jij, maar heb helemaal helemaal niet, jij hebt helemaal niet drie keer daarover ja, te denken. Van. Lekker. daar geloof ik helemaal niks Lekker. van. Lekker. Ja, nou ja. Die vrouwen die uh, wel, ja, maar jij niet. Ja. Nee, dat klopt. Maar mijn eigen vrouw die, die wil er ook graag in prijken. Daar heb ik toch wel slapeloze nachten van gehad. Nee, goed, inderdaad. Ja, ja, nou ja, het is toch een vreemd uh, gezicht om. Ja, je maar dat weet ik ook. Hè. Als je de baas van zo'n zo ding bent, dan kan je moeilijk zeggen: Mijn vrouw ja. mag het niet doen. Nee, of je hebt een zure mossel of een mossel gebakken. Of, dat, dat, dat zeg je niet. Nee, maar wacht even. Waar is er een voorproefje te zien ergens? Want die tientje is tegenwoordig toch veel geld. Het is voor de voedselbank, dus dat is een goed doel. Maar ja, 10 euro is een nee, hoop geld. Het is crisis. Dus waar kunnen we een voorproefje zien? Nou, een kaartje mossel. Juist niet. Want dat maakt het juist nieuwsgierig en spannend. Oh, nou. En de nieuwsgierigheid moet het juist opwekken okay. dat de mensen het juist gaan kopen. Nou, vertel even en... dan, wie, wie, wat, wat is daar jouw meest? Wat vind jij de meest opzienbare de foto? Een lekkerste mossel. Nou. Ja, nou ja, mijn eigen buurvrouw. Mijn eigen buurvrouw. <laughs> Oké, okay. hoe heet je buurvrouw? Oude hand? Nee, nee, nee. En wat is er bijzonder aan? Heeft hij een machtige boezem? Of. of, of? Ja, ze stappen een Ik ik veel. Nee, kijk, natuurlijk niet. Het zijn allemaal prachtig mooie dames. En het loopt echt van 18 jaar tot 55. En het is. Het is, nou nee, ja, het is gewoon mooi gestyled En het, het, de rok vanwege het haringrok, oh, weet je, dat wel, ja. wel een begrip is. Dat ja. komt erin voor. Visserijk elementen komen Oké, okay, dus door. het is ook heel erg, heel erg thematisch katwijkers. Ja, ja, ik wilde natuurlijk wel de elementen van katwijk ja. erin terugbrengen. En Tom, is, is, de de de, is, de, is, de is de baard van de mossel gehaald? Of zijn het uh, uh, omwerkte uh, mossels? Maar nou, ja, we hebben, we, we, hebben, we hebben hier een strand. Hè. Bikinilijntjes worden weer... Uh, Meticuleus. De, nee, <laughs> nou, nou, de, de, de mossels hebben baarden, Die moeten eraf gehaald worden. Je weet eh, luister, Sorry, door. luister eens, Tom. Waarom denk jij eigenlijk dat al die vrouwen zo graag naakt willen poseren? Nou, dat vroeg mij er ook af. Ik, ik, dat ik heb je denk, vast heb wel gevraagd. Ja, absoluut. Ik heb zomgeven, ik was ook... Uh, ik, je mag even vergeten. Ik was in twee dagen tijd hebben zich maar liefst 16 mensen aangemeld. En zonder daar eigenlijk publiciteit aan te geven. Dus ik was ook verbaasd. En ik heb ook gevraagd aan de dames: van ja, maar wat bewegen jullie nu om, om in zo'n kalender te gaan staan? En, ja. en je te laten zien aan het ja. onder andere het katwijs publiek, maar ja. goed, ook daarbuiten. Ja, en de, heren ook, en de heer, ook de heer. Ik ja vooral de heren. En dit, toen zeiden ze ook: nou ja, het is gewoon spannend, iets nieuws. En, en? Uh, nieuwsgierig. En uh, ja, ik dacht eerst dat het door het boek 50-20 reis kwam, wat een bestseller was. Dus <laughs> ik dacht dat daar de dames hey, eigenlijk... En kat een beetje... Je pakt je zwepen en je begint erop los te lossen. Klets! <laughs> dus ik denk bij mij, nou ja goed, als, dat, als de dames dat spannend vinden, nou, dan ben ja. ik dus zo benieuwd hoe ze uiteindelijk op, op de kalender willen. Ja, enden, Katwijk is, is een vissersdorp. Er zijn een hoop touwen en dat soort tuig. E, ja, ja. Daar kun je. Nou, Netten. Laten we, ze, ton, even. Eén vraag. Ik rij, ik rij morgen weer uh, Katwijk in. Uh, en dan zie ja. ik altijd welkom ook in de kerk. Zie ik daarna dan ook een reclame voor de Mosselkalender cool. ja. 2013 Katwijk. Oh, Wil je hem halen voor me? Ja. Graag. <laughs> ja. Waar kan ik hem halen, Ton? Dat in het café. In het, in, het, in het eetcafé, ja. Want Andreas Klein en uh, de, de Bonte Kraai, daar is hij. De Bonte Kraai, nou, nou, hartstikke ja, goed. Hartstikke ja, bedankt, Ton gaan even langs. T -t Ton, hartstikke bedankt. Ga lekker slapen. Jongens, allemaal naar de katwijker en halen. En de nog mossel in, in de Bonte, Bonte Kraai, nou, dat zou leuk zijn. Dat ja. je gewoon nog een mossel herkent. dat is aaltje. Ja, dat <laughs> ja. is ook wat. Nou, nou. dag, Ton. Oké, doei doei. Echt jammer. Ja, je kunt nu gratis gaan bellen naar 0800 1121 om je mening te geven over de superstelling. Alle renners in de tours in dit jaar. Brandschoon. <lacht> Kom maar op, uh, en het is nog gratis ook, hè? volgens mij. Uh, Jan. Ja, zeker. Ja, 0800 1121. Uh, de Liefdespanter die vindt vreemd gaan. En dopinggebruik hetzelfde. Dagboek van de Liefdespanter. Dopinggebruiken heeft wel iets weg van vreemd gaan. Het mag niet, iedereen doet het toch... en het is pas erg als het uitkomt. Hetzelfde geldt voor het bespioneren van mensen... zoals de Amerikaanse NSA doet... en in hun voetspoor onze eigen lieve AIVD. Kennelijk hebben we hier te maken met een hardnekkig menselijk fenomeen. We willen graag ongestraft dingen doen... die het daglicht niet kunnen verdragen. En dus verzinnen we een soort twilight zone tussen waarheid en leugen. Daarom ook... Zijn mensen die worden betrapt ook altijd zo boos? Iedereen doet het, iedereen weet het. Kennelijk zit de wereld zo in elkaar. En waarom word ik nou juist weer gepakt? Het is niet eerlijk en gemeen. Was getekend, types als Barack Obama, Michael Bogert en iedere domme lul die ooit met zijn broek op zijn knieën is betrapt bij een ander wijf. Hebben de zondaars gelijk? Is de vraag. Is de twilight zone van doping, overspel en spionage nodig om de wereld draaiende te houden? Kun je de Tour niet fietsen zonder epo in je bloedbaan? Kun je niet een leven lang trouw blijven aan dezelfde vrouw? Kun je je bevolking niet beschermen zonder anderen te bespioneren? Wie zal dat zeggen? Het zijn lastige vragen. Misschien moeten we het eens zo bekijken. Er is geen vriend die je zal verraden als je een keertje voorzichtig buiten de pot piest. Maar het wordt anders als je je lieve vrouw onophoudelijk bedriegt met een horde dolle roofkippen. Met andere woorden... Kennelijk heeft het iets te maken met de schaal waarop je de kluit belazert... en de goodwill die je hebt in je omgeving. Maak je het te gek, staat er een snoden op of een spijtoptand... of je beste vriend die je vrouw in ligt. En dan heb je het er toch echt zelf aan gemaakt. Dus niet mutsen, Obama. Het is moeilijk manoeuvreren in de Twilight Zone. Dagboek van de Spalter. Zo. Hm. Hm. Ja, dat was wel wat, hoor. Ja, interessant. Dank je wel, Fred. Alsjeblieft. Wat een, Wat een geleuter. Wat een geleuter. Nou, iedereen is gepakt of heeft bekend. De sport was op een harennaar ten onder, door de doping. En zelfs bij Smeet zijn nu de schellen van de ogen gevallen. Dus duurt het tour dit jaar twee keer zo lang als normaal. Want niemand durft meer doping te pakken. Dus bel gratis aan 0800 en Geef je mening over de stelling. Iedere renner in de tour is dit jaar brandschoon. Iedere renner in de tour in, is dit jaar brandschandalig. Mooi, nou, vind ik eigenlijk heel is, is dat? Nou, wat denk je? Nou, we gaan even eerst naar de bellers. Ja. Lee, Lee, Lee Noel, hallo. Ja, ja ik, uh, ik denk dat ze al wat nieuws hebben gevonden. Ja. En wat denk je? Ja, dat weet ik wel zeker. Ze gaan dit jaar gaan ze keihard op Red Bull. <laughs> Red, Red Bull, ook. <laughs> heel en geestig. Jongen, het gaat. Ik in nee, heel interessant. Dat. Ja, nou interessant. Ja, op Bull, Ja, het zou me niks verbazen ook nog. hoor. Hij zit te schijten volgens mij. Dat zou je nog kunnen, ja. joh. Dat is ook een doping. Nou, hartstikke fijn. Dat Monique. Is, uh, super, super leuk. Monique, ben je daar? Dag, Janne. En Hallo. Ed. Hallo. Hi. Vertel het eens. Nou, um, ja, uh, strand schoon. Nou, ze zullen vast wel goed gewassen zijn, maar ik denk toch wel dat er altijd wel iets ingaat wat niet helemaal goed is. En ja, beetje, ze moeten lekker zelf hun lichaam verkloot. En ik vind het wel mooi om ze steeds harder te zien fietsen. Ja, dan zeg je wat. Inderdaad, is het, stel je dan toch voor dat ze inderdaad allemaal in de ene kappen, hè? Dus gewoon lekker weer op, op biefstuk en, en, en op kraanwater die tour gaan doen. Dan gaat het ineens twee keer zo lang. Zo, het zou toch ook geen vertoning zijn? Dat nou zou Zijn dat het zou blijken als ze echt een half uur langer over zo'n zo, zo kool doen? Dat is toch heel ja, bizar? Ja, dan moet je nog langer naar die televisie kijken, want ja. je wil toch weten wie als eerste die finish overgaat. Als ja. het nou, ja, ja, dan, dan ja, ja. lekker weer is buiten, dan wil ik eigenlijk wil ik gewoon buiten zitten. En buiten geen tv. Nou ja, drama. Dus jij pleit er eigenlijk voor ram die aderen vol met EPO. Als je maar zo snel mogelijk die pokkenberg op bent, zodat ik kan zien dat je gewonnen hebt. En dat je lekker in de tuin kan zitten. Ja, nou precies. Genieten van uh, een biertje of een wijntje en uh, een beetje muziek. Ja, heel goed idee. Heb jij over andere dingen ook nog een mening? Want we zijn lekker bezig nu. Nou, ik, uh, ik heb wel een mening. Ik, uh, ik uh, vind het eigenlijk wel jammer dat, uh, dat Fred er uh, voor het laatst is deze week. Nou, wat lief zeg. Ja, ja dat vinden en, we uh, allemaal hoor. Ja, en, en ik hoop dat we, dat we Fred gewoon nog vaker mogen horen. Want ik vond hem een, een, een grote Jan. Uh, 0800-1121 trouwens. Uh, je, ben, uh, je kan gratis bellen voor de stelling. Iedere, re Iedere renner in de Tour is dit jaar brandschoon. Tuurlijk, ik ben heel benieuwd wat mensen daarvan vinden. Ja. Lief van, uh, van jou, Monique. Dat vind ik uh, netjes. Maar goed, wie ja. weet, keer ik nog een keer terug. Je weet het maar nooit. nooit. Nou, ik zou het leuk vinden. Nou, hm. dat, is, dat is mooi. Dat, dat, dat, daar maken wij een goede nota van. En uh, nou ja, dan komt het zo uit dat Jan weer eens een boek moet gaan schrijven... op vakantie moet... Of barbecue. Uh, barbecue uh, of, uh, of, of whatever. ik weet je, wat hij allemaal aanspookt. Ja. Nou, uh, dag Monique. Dag. Super doei. Ja, nou ja, het, het is een niet een onderwerp wat kennelijk bijzonder tot de verbeelding spreekt. Uh, maar goed, dat is dan ook wel weer terecht. Want het is natuurlijk ook zo van overgeluld. Dat, dat ik, dat je, de, de wereld is een beetje verdeeld in mensen die iets hebben van... nou ja, we houden van fietsen no matter what. En het maakt ons niet uit of ze zich helemaal vol pompen met... Uh, met, met EPO en, en mensen die dus kennelijk, uh, die dus kennelijk iets hebben... in het bij hem gereed. Wat, wel wat cool. ook prima is om twee uur s'nachts. Als je denkt, we nou, zitten hier niet te luisteren, dit is tom geloven, die doping in die toer, dat weet ik nou ook wel. Misschien dat het hele toer uh, gewoon niet meer zo populair is. Dus, behalve dan qua kijk. Ja, een van de rebellen van er gewonnen waar ik het nooit van had gehoord. Nee. Nou ja, goed. laat ja, het daar maar op houden. Misschien is de stelling interessant, maar niet om over naar huis te schrijven. Nee, dat kan ook een keer gebeuren. Volgende week is Jan weer, die zo'n zit ja. nou weer thuis. Hé, hey, wat we even kunnen doen, het is heel ongebruikelijk. We kunnen een muziekje draaien. Laat me doen. Uh, de editors, Stan of Love. En, en, en ik, ik zie jou nog wel een keer uh, We komen op... zo nog even terug, joh. We oh, komen we hey, zo we nog even dag terug. We hebben een te zeggen, komt goed. Oh ja. I'll let to learn to be thankful for the things that you have now be Oh, sorry. Nou, je, mag gewoon, ja, je mag gewoon de muziek heel we echt, Jan, hoor. Schattig, dat schat, je ja, het ze wat wel wist. Ja, ik ben een DJ, dus dat doe je dan niet, hè? Nou. Ja, ja ik weet, dit was een uh, mooi nummer. Modern. Ja, Boeiend. Fijne uh, keus, Fred. Dat zullen ik, we toch wel missen, jouw ja, legendarische uh, muziekkeus. Dank je wel. Ik ben nog steeds helemaal, helemaal in shock van de Katwijkse uh, Mosselkalender. Ja. Ik, ik ken Katwijk en ik ken de Katwijkers. Dus, Lieve mensen, hardwerkend. Vooral in het weekend veel zuipend. Veel wippend en, en veel verdienend. Maar, maar altijd heel preuks geweest. En ik heb dat wel doorbroken. Ik heb zo daar mijn steentje aan bijgedragen. Ik weet niet weten wat je allemaal doorbroken hebt aan uh, mosselvliezen. Mos mos wat ik wel weet is dat uh, volgende week collega Roos er weer is. Uh, terug en fris. En uh, meneer Karolboel, of mevrouw Karolboel, wil ik even afwezen, van de SP. En uh, dat wordt dus meteen keihard vuurwerk. Zodra die mannen Roos er weer is. En het is mij goed ook. Want wij zijn eigenlijk veel te aardig in dit programma. Vindt, of niet? Nee, vind je dat? Nee, dat vind ik niet. lang. Ja. Ja. Hartstikke gezellig. Ik heb het een bijzonder leuk met je gehad. Uh, tot de volgende keer. En uh, slaap lekker. Mensen. Thuis. Kom een keertje barbecue. barbecue. Ja, leuk. En uh, neem je dan wat dat drinkt? Doe ik. En uh... Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Katwijkse meisjes een beetje hamsterbangetjes en ook een beetje dezelfde mossel. En hoe heb je de meisjes geselecteerd? Omdat ik zat even in het katwijk zeg, ben je op de Worfwees wandelen? Nee. nee. Nee, nee, nee. Dat betekent ben je nee. op de boulevardwezen spotten naar meisjes. Kun je dat nog één keer doen? Ben jij op de Worfwees wandelen, Tom?